Thys van Kesteren met het NOS-journaal. Het is 2025 en op veel plekken wordt vuurwerk afgestoken. En daar is dit jaar een recordbedrag voor uitgegeven, 118 miljoen euro. De brancheorganisatie vermoedt dat de grenscontroles met Duitsland en België daaraan hebben bijgedragen. In verschillende steden zijn vuurwerkshows vanwege de harde wind afgelast of al eerder afgestoken. De show bij de Erasmusbrug in Rotterdam gaat wel door. De hulpdiensten zijn ook druk vanwege meerdere opstootjes... in onder meer Amsterdam en het Groningse Hoogkerk. Afgelopen dag heeft zwaar vuurwerk ook een slachtoffer geëist. In Rotterdam kwam een jongen van 14 om door zwaar vuurwerk dat te vroeg afging. Drie kopstukken van de aanslagen in de VS van 11 september... kunnen de doodstraf alsnog ontlopen. In augustus hebben ze geschikt met de aanklager. In ruil voor hun bekentenis zouden ze niet de doodstraf, maar levenslang krijgen... Onder de drie is Khalid Sheikh Mohammed... die wordt gezien als het brein achter de aanslagen op het World Trade Center en het Pentagon. Hij zit al meer dan twintig jaar vast, maar tot een rechtszaak is het nooit gekomen. Amerikaanse minister van Defensie, Austin, was het niet eens met de schikking en trok de afspraak in. Maar een militaire rechtbank heeft volgens persbureau AP vandaag een streep door dat besluit gezet. Het RIVM waarschuwt voor een zeer slechte luchtkwaliteit de komende uren... Ondanks de wind zijn er plaatselijk hoge concentraties fijnstof door het vuurwerk. Mensen met longaandoeningen kunnen daardoor last krijgen van luchtwegklachten. Het RIVM raadt die mensen dan ook aan om de komende uren binnen te blijven. Het weer bewolkt met hier en daar wat motregen en aan zee een harde, stormachtige zuidwestenwind met kans op zware windstoten. De minima van 8 tussen 5 en 8 graden. In het noorden valt wat regen. De komende dag is het onstuimig met overal veel wind en ook wat regen bij een graad of negen. Later in de week wordt het kouder en ook met winterse buien. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht.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 sure to be lonely life is too sure to be sad think of me as you want to know Yeah. ever again ZFM. Über I'm not I wanted to say to you, well, show me love and not the door.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 Ik op zijn... To find. Instinctively I try to take the path of love into the night No one's been here before I am the first to see the light at your door If I could hold you now I wouldn't deserve